net schut met het NOS-journaal. In Jeruzalem hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen het besluit van de Israëlische regering... om de oorlog met Hamas te hervatten. De demonstranten vrezen dat het de vrijlating van de gijzelaars in gevaar brengt. Op verschillende plekken raakten betogers slaags met de politie. Ook de oppositieleider van de Democratische Partij... werd door agenten naar de grond gewerkt. Het Israëlische leger is vanochtend begonnen met een nieuw grondoffensief in Gaza... Dat is voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren eind januari. In het Kamerdebat over het tekort aan gevangeniscellen... is staatssecretaris Conradi opnieuw in aanvaring gekomen met haar eigen PVV. Omdat de nood hoog is, ziet Conradi het vervroegd vrijlaten van gevangenen... als enige mogelijkheid. De PVV en twee andere regeringspartijen zijn daar fel op tegen... Dinsdag wordt er gestemd over een BBB-motie tegen haar plannen. Bij te weinig steun is Conradi niet van plan om op te stappen. Aan het komende overleg in Saoedi-Arabië over de oorlog in Oekraïne... doet Oekraïne zelf ook mee. Het overleg begint maandag in Riyadh en wordt gehouden tussen Russen en Amerikanen. De Oekraïnse delegatie praat niet rechtstreeks met de Russen. Eerst praten de Amerikanen met de Oekraïners en daarna met de Russische delegatie... Vorige maand was er in Saudi-Arabië ook topoverleg over de oorlog. Daar was Oekraïne toen niet bij. Een Amerikaan die gevangen werd gehouden door de Taliban is vrijgelaten. De man van 66 zat zo'n 2,5 jaar vast in Afghanistan. Hij werd opgepakt tijdens een vakantie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens de Amerikaanse regering zat de monteur van een luchtvaartmaatschappij... al die tijd zonder aanklacht vast. Over zijn vrijlating werd op hoog niveau onderhandeld.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 Alleen nog even aan uh, Ralf Huijzer van uh, Lemon vragen. Is het nou Gimme Something of Gimme Something True? En uh, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, uh, ja, er stond uh, de straat weer een camera ergens weer op. En ik zit ongegeneerd te graven en het is meteen weer vastgelegd. Dus het schiet weer lekker op vandaag. Maar goed, uh, het uh, tweede uur is begonnen. En dat betekent dat we ook die jijbuis... Vrienden mogen gaan begroeten, want die uh, doen ook mee om van 8 uur. En dat heeft alles te maken met vijf mensen, sterk. die hier uh, de, uh, binnen zijn gekomen. En ze heten Hackfirst en ze komen uit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, dat zeggen ze allemaal heel braaf in koor. <laughs> ja, neem jij de slinger even mee. Van, uh, van, het, uh, van 35 jaar oud dat we hier allemaal zijn. We zijn allemaal 35 geworden. Ja, ja, ja, Gefeliciteerd. Ja, Gefeliciteerd. <laughs> uh, goed, um, Headfirst. Uh, ze komen uit Leiden. Hoe lang? Wie kan ik het woord geven? Hoe lang bestaat een band inmiddels nu? 2016, hoe lang is dat? 9 uh, ja, ja, ja, jaar, al lang. 9 jaar jongens. 9 ja. jaar. Ja. Ja. 2016, 2016. Ja, ook ja, ja, ja, okay. heel hard ineens dan, ja. Ja. Ja, dat, dat, dan. Dan schiet het op, in ieder geval. Want wij gaan ook uh, richting de 35 ja. Ja, nou Ja, als je het 4 keer 9 doet, dan kom, al weg dan, de wij, ja. Ja, dan kom je in de buurt. Dan kom um, je in de buurt. Even over de band. Want die band is vrij bijzonder, want. Uh, ik kreeg op een gegeven moment uh, lucht van het feit dat jullie dus muziek uh, gingen maken. En ik denk Nirvana. Het eerste wat ik uh, gehoord had van de eerste uh. single. Yeah. Yeah. Ja. Amnesia. We we gehoord, ja. Wat, wat zeg je Gina? Dat hebben we vaker gehoord. Ja. ja. Uh, was dat ook meteen het handelsmerk en uh, dat ze zeiden van nou dit is uh, alsof uh, Kurt Cobain weer uit zijn uh, grap is uh. opgestaan. Uh, <laughs> ja. Zoiets. Ja. Goed zo Duncan. Ja. Nee, het, uh, het ding was... We kwamen bij elkaar... Uh, uh, um, en uh, nou ja, we begonnen gewoon liedjes te spelen. Eerst waren het een beetje covers toe, ging we Uiteindelijk eigen muziek maken. Maar we hielden allemaal heel erg van Nirvana. Ja. Dus dan ga je al heel snel die kant op. Ja. En dan lijkt het al heel snel daarop. Al helemaal als je begint met schrijven als 16, 15-jarige. Ja. Dan ga je een beetje nadoen, weet je wel. Ja. Maar eigenlijk zijn we daar allang van afgestapt. Nu? Ja. nu het tweede album... Uh, en eigenlijk tijdens het eerste album ook al. Ja, het achtervolgt ons al heel lang. ons wel. Dat is het ook, ja. Maar het is prima, want mensen vinden het wel gaaf. Ik bedoel, ja. dat nummer waar jij het over hebt... is nog steeds, denk ik, het ja. meest, meest gestreamde ja. nummer. Ja. Ja. Ja. Maar we zijn zelf wel... klein beetje van de Nirvana. Zeggen hebben jullie ook überhaupt reactie gehad... van de nog bestaande... leden van het voormalige Nirvana? Ik bedoel... Dat kom je niet... Dave Grohl onze telefoon ja, hebben staan. Ja, ja, wij, ja. wij, wij hebben Dave Grohl een bericht gestuurd. Dat ze toch op het podium moest komen, want hij langzaam was ofzo? Nee, nee, dat hij, of zo? Nee, of hij een nummer wilde spelen op Instagram. Ah oh, ja, ja, ja. Dat, is, dat is alles. Nee, helaas niet, maar nog steeds: Dave en Chris, als jullie luisteren, een berichtje is altijd welkom. Of luisteraars die toevallig het nummer in hun telefoon hebben, misschien kunnen we wel iets grappigs schrijven. Ja, ja okay, okay. even ja. een collab. Ja. Ja. Ja. Nou, dat dus, uh, het, het, het lijkt me wel uh, duidelijk uh, dat uh, daar de toon mee gezet. Wat is er dan veranderd? Want uh, ja, als jullie eerst daarmee begonnen zijn... dan moet er natuurlijk ook op een gegeven moment een verandering. Wat is er aan, uh, aan de muziek uh, veranderd? Wie? Wie? ja we zijn gewoon heel goed geworden. nee ik denk dat het vooral is dat we. Nou ja, je mag iets dichter uh, weer bij de microfoon. Iets bij, sorry maar ja, excuus. Uh, wat Gina zei is dat we natuurlijk begonnen met allemaal nirvana. weet je wel, dat, ja. dat was een soort van wat ons samenbracht. ja. maar Ah, naarmate je ouder wordt, ga je ook andere muziek ontdekken. Dus dan heb je een beetje iedereen hij luistert weer dat, die luistert weer dat, die luistert weer dat. En als je dat samenvoegt, dan komt er weer andere muziek uit dan in plaats van als iedereen naar Nirvana luistert. Ja. Ja. Ho ho hoe zouden jullie het dan nu omschrijven als muzikale richting? Een het duidelijk uh, uitleggen: maar het is uh, 60 songwriting met een 90 sound. Dus veel Beatles. Uh, veel Britse 90's zijn, is dus echt Britpop. Ja. en dat dan een beetje samen <laughs> Dus de rauwe gitaren en nog de beatles Vocalen, zeg maar. En dat ja. uh, in één pakket. Ja. Uh, daar hebben jullie al het een en ander mee bereikt. Want ik zie een uh, een, een of ander, een, hoe noem je dat, een artikel. <coughs> en dan zet ik even weer de 3 voor 12 Noord-Holland pet op. Van collega Rogier van Nieurop. En ja. uh, die heeft nog een, een behoorlijk epistel geschreven over jullie. Je hebt ook oké. altijd zo'n pet op die je hebt gelegd ja. Ja. Uh, ja, Ik heb er hier ook ja. nog één hoor, dus ik uh, kan hem even opzetten. Ja. Kijk. Yes. Dus dit is even de drie voet 12 Noord-Holland pet, maar goed. Uh, maar wat, uh, wat kunnen we daarover vertellen? Uh, da Welk artikel? Nou, nou ja, dit, van de, dan, dan moet ik even kijken hoor, we, want uh, ik heb het hier ergens openstaan. Uh, even kijken... Dit is een artikel uit nee hier. Uh, dit gaat over chic, cool en kawaii. Ah, en is het, ja, ja. het is het de release al, debuutalbum Hackers ja. samen met Staplers en de Veens. en dat is nou bijna alweer twee jaar uh, geleden. Ja, ja. Ja. ja, nee, dat uh, ik, volgens mij waren het redelijk lovende woorden die uh, hij over ons had geschreven. Ja. Ik weet dat ja. ik nog een hele dikke baard had toen. Uh, ja. Ja. ja, zeker. Was het ja. niet terug? Ja. Nee, maar dat van 3 voor 12, ja, die schrijven die, die heel leuk, schrijven vaker over ons. Mm -hmm. En uh, we kennen ook, we weten ze af en toe te spotten in het publiek. Dat weten ze wel te vinden. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie er een neus uh, voor ja, gekregen? Ja, gekregen? Al een, al een beetje onder de wel. tafel wat, wat geld en dan Oh! Het werkt dus zo. Ja, ja, met geld ja. klein geld ja. in die pet van hem stoppen. Ja, ja, ja. dat is het, dat staan altijd met zo'n notitieblokje ja. in het publiek en dan staat iedereen los te gaan. Dan zie je één, twee, Ja, ja, ja, oké. Uh, goed, dus daar, uh, daar zijn ze aan te herkennen. Dus Rogier, als je mee zit te luisteren, Vink, dan weet je in ieder geval hoe dat, hoe dat dus zit. <laughs> uh, goed. Uh dat is dat release van de debuutalbum. Dat is ook alweer, dus twee jaar terug. Ja. ja hey, hoe, dat heeft een behoorlijk lange aanloop gehad. Als jullie ja. sinds 2016 al begonnen zijn. Ja, dat is ook, uh, wat, wat zijn de complicaties geweest onderweg naar nou, debuut uh, de debuutalbum? Wat waren niet de complicaties? We hebben die eerste plaat, de eerste studio sessie was 2018, toch? Ja. Ja. Nou, stu ja eerste studio sessie. Uh, nou ja, mixen, masteren, dat soort dingen. Uh, nou, ging best goed. En dan op een gegeven moment crest uh, je harddisk <laughs> en dan uh, begin je weer op nul. Dus uh, 2020, uh, net voor de corona nog volgens mij, yeah. Yeah. hebben we onze eerste single uh, Dino Disco uitgebracht. Dino Disco? Dino Disco. Ja, dat ja. is omdat uh, ik heet Duncan Creon Benjamin, maar ik had bijna Duncan Dino Disco geheten, als tweede namen. <laughs> dus toen dachten we van dit is wel gewoon een leuke songtitel. Ja. Uh, uh, en zo is het uh, geschieden. Ja. ja um, een crash in de harddisk. Ik kijk stiekem naar links. Want er was iemand uh, van de week die had een, een of ander uh, stekkertje verkeerd uh, gezet. En die is nu ook alles kwijt. Oh, oh, nee. oh. We ja. herkennen de pijn. Ja, ja. We ja. leven met S je Collega Markers van Dam. Uh, mensen. Dus uh, die, uh, die had uh, die. die hele vervelende eer dat hij dat ook nog eens een keer in zijn mik kreeg. Maar goed, er zijn ergere dingen in de wereld, denk ik, dan altijd maar. Hoewel, je zal toch maar ergens om zitten springen, denk ik dan. Even over vanavond, want jullie hebben ook iets akoestisch. En dat zag ik ineens op de Sausjes voorbij komen. Ik denk, dat kunnen ze dus ook van alle markten thuis. Zijn ja. Uh, Jack of all trades. Ja. ja hoe of hoe, none. Ja, hoe, <laughs> hoe zit dat dan? Uh, wat hebben jullie daar, uh, hoe, hoe zijn jullie daar nou weer opgekomen ja, om dat we, te gaan doen? We kunnen een heel tof verhaal vertellen, maar we hadden gewoon eigenlijk een filmpje nodig voor TikTok. Ja, daar staat onze tiktok nou, ja, ja, ja. ja, ja, ja hij, hij, hij begrijpt het dan, weet je wel. Want ja. het is eigenlijk het minst leuke van in een band zijn... is gewoon eigenlijk TikTok. Het is verschrikkelijk, ik snap het niet. Het gaat al veel te snel. Ja. Ja. Het is, uh, kijk, ik ben, ik ben 23, maar dan voel ik me echt een oude pensionado. Ik snap het niet. Maar uh, nou, daar gingen we dus een filmpje voor opnemen. En uh, nou, veel mensen vonden het filmpje wel leuk. Ja. Ja. Uh, en ineens was daar de akoestische set... Van het first geboren. In Precies, de... ja. Uh, nou, we gaan uh, straks natuurlijk nog het een en ander van jullie horen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even nog wat muziek horen. Uh, dus even de mensen die met camera's en uh, dat soort dingen bezig zijn. Rond vijf voor half negen, dat is het dus nog, nog niet. Je hebt tien minuten de tijd om nog wat anders te doen. Je kunt de hond uitlaten bij wijze van spreken. Dus dat soort dingen. Dus ja, we hebben het nog wel even. Maar eerst gaan wij een single draaien die vorige week ten dope hebben gehouden. Ja, Thomas Dion, je bent gewoon te laat. Maar die is vorige week al ten dope gehouden. De nieuwe single van Verlaine die heet Goodbye. Out, the silence grows Isogram of Isogram, het is hoe je het maar noemen wilt. En dat nummer dat heet Heavy on the Soul. Het, uh, daarvoor hoorde je trouwens verliezen met uh, Goodbye en weer terug even naar Isogram. Want zij gaan op 13 april hun release show doen in Victorie. Dan is het uh, de release van deze band. Die voor een deel ook bestaat uit allerlei verschillende bandleden die eerder elkaar getroffen hebben. Zo waren Paul Glandorf en Martijn Wijburg al eerder actief in semi-stereo en die zitten in deze band. Het is ook een band die een Alkmaars statuur heeft. Ik weet niet wat er nu allemaal precies gebeurt, maar ik moet ergens nu langs rand naar iets toepraten. Er uh, ja, dat, dat wordt nog gesleuteld ergens uh, aan, uh, dus uh, ik weet ook niet wat er, uh, wat er precies los is. Gaat het goed? Moet ik nog uh, even doorpraten uh, uh, in dat opzicht? Ja. ja, gaat allemaal goed. Ja, het, uh, het is, uh, er staan wat zweetdruppels uh, links en rechts op uh, voorhoofden. Uh, maar het moment is uh, daar. We gaan uh, nu uh, luisteren naar uh, de uh, vijf menssterke... Het first en het eerste nummer wat wij gaan horen, dat nummer dat heet Don't You Mind. Is a rack stay. Geweldig het ging geweldig Ja, het eerste nummer mensen is uh, gespeeld. Dat uh, nummer dat heet uh, Don't You Mind. Inderdaad, wat ze al zeiden aan tafel. Een uh, duidelijke Sixties uh, signatuur in een 90-jaren jasje. Dat mag je toch wel zeggen. Uh, is, uh, volgens mij is uh, dit ook uh, in een hele andere versie uh, uitgebracht. Neem ik aan, of Lekker. niet? Zie je? Dat bedoel ik dus. Um, we gaan uh, naar het tweede nummer voor vanavond. Want uh, er wordt er in totaal vier gespeeld, dus uh, het uh, tweede nummer van het uh, eerste blokje en dat nummer dat heet Searching for Stars. En die gaat zo. Searching for stars. He's so been treating me right Lost in your cloud Like the flowers so are bright Eh, we gaan zo natuurlijk nog even met z'n verder praten. Maar eerst eh, nog even muziek uit de toverdoos. En dat is deze nieuwe single van Bad Luck Baby. En het nummer dat heet Martlet. You, you never really cared about me. feeling prophecy.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 Dat is een Bad Luck Baby met Martlet, uh, en dan ga ik eventjes van radio naar beeld, want ja, uh, er is natuurlijk ook beeld uh, en dat moet natuurlijk in de samenvatting uh, terechtkomen, want er is een, uh, zojuist op de radio Bad Luck Baby uh, gedraaid en dat nummer dat heet Martlet. En nou schijnt een van de bandleden die we hier in de studio hebben, en dat is Dominique van uh, Headfirst. Uh, die is bekend met Bad Luck Baby. Hoe zit dat? Dat klopt. Milan, uh, de bassist, die zit bij mij in de klas. Ja? Ik zit uh, op het concertatorium in Zwolle. En uh, wij zitten nu allebei in het tweede jaar. Hmm. En uh, eigenlijk heeft hij het altijd over zijn band. Over wat, uh, wat voor <laughs> dingen. Ja, <laughs> ja, ja. Hij, hij is gewoon ontzettend trots op dit project. Ja? En dat mag hij ook zijn. Want kijk, waar ze allemaal hebben gestaan. SNS, Noorderzon... Uh, ze gaan van chronische bodem doen. Of dat hebben ze al gedaan, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar altijd als je iets gaat horen of iets laten zien van wat ze hebben gedaan... dan denk ik van wauw, ja. dit is toch wel echt, echt ontzettend goed. Ja, um, dan heb ik ook meteen een aanknopingspunt met wat je net zegt. Uh, hoe kom jij in vredesnaam in Zwolle of een opleiding terecht als het een Leidse band is? Nou, uh, dat is een lang <laughs> verhaal. In 2019, nog voor de coronatijd, heb ik een open dag gevolgd. En toen had ik een hele goede klik met de hoofdvakdocent daar... En, ja. uh, Eigenlijk uh, kort daarna kwam, uh, kwam de coronaperiode. En toen heb ik niet echt meer andere conservatoria gecheckt. Ja. Dus uh, zo geschieden in 2023 toelating gedaan. En uh, nu zit ik, uh, zit ik daar. Ja, uh, is dat uh, soms een logistieke uitdaging om uh, met, uh, met, die, uh, met die gasten van Headfirst uh, nog te repeteren? Dat is soms wel inderdaad een logistieke uitdaging. <laughs> ja. Uh, ja, eigenlijk repeteren we altijd in het weekend. En uh, jullie natuurlijk ook nog door de week. Maar uh, ja... Ik ga niet uh, door de week twee keer heen en weer. Want het is wel anderhalf uur heen en anderhalf terug is ja. Een beetje veel. Er is, er is wel een uh, goede treinverbinding uh, vanuit uh, Leiden naar Zwolle, heb ik me uh, laten Ja, vertellen. Dominique. Hey, ja. Ja. Wat, wat ja. wil ik nou? Uh, nou, speed Tegenwoordig, speed uh, tegenwoordig uh, is het uh, slechter geworden. Ik moet nu één uh, uh, keer overstappen, vergelijk uh, met nu. En Waar moet uh, je dat dan doen? Oh uh, ja, ik heb geen rijbewijs meer. Maar waar moet je dat dan nu doen? Duncan ook niet. Hoe bedoel je? Overstappen? Uh, ik moet nu of op Utrecht of op Schiphol overstappen. Ja, Schiphol. Schiphol is toch wel te doen? Ja, het is ook een straf. Maar Utrecht, Utrecht is beter. Ja. ja? Ja, Utrecht is beter. Ja, ja, we gaan het hier nog even over hebben, merk bij de band. Oké, okay. ja, maar, ja, maar, je maar je dan, rij jij, dan rij je dus over Woerden? Ja. ja. Ja, nou ja, goed. Dan, uh, en, en dan kom je dus in Leiden uit. Ja, Schiphol, Schiphol is iets inderdaad sneller, maar ik ben het met je eens. De NS, niet de NS, het is ProRail tegenwoordig. Die, uh, die hebben heel veel spooronderhoud. De ene keer is Amsterdam ligt er helemaal uit. En uh, dan, uh, ja, dan, dan is het helemaal een, een, een uitdaging om in Leiden terecht te komen. Maar het is, zijn, zijn jullie schappelijk ten opzichte van hem, omdat hij dan... Toch wel wat moeite. Ik kijk jou aan, Sjoerd. Maar, uh, maar ja, je zit hier... Ik zit alleen maar te grappen, hoor. Ja. Het is wel top dat hij in het weekend uh, terugkomt. En we willen hem er toch wel graag bij hebben. Dus ja, weet je. Ja. Ik ben al blij dat hij al één keer per week uh, erbij is. Sjoerd, ik wil er vast, ook wel je... graag bij zijn, hoor. Dan ja? hou jij toch elke dag op. Ja, dan ga ik even heen en weer rijden. Van, uh... <laughs> maar, uh, dat, dat zeggende. Uh, uh, zijn jullie uh, dan wel ook een beetje... Dankzij hem een beetje op die Zwolle radar uh, terechtgekomen. Of... Ja, hij, hij zit er pas net bij eigenlijk bij ons. Of... Ja, nou, Dominique speelt er wel langer met ons mee. Ja, op de Zwolle radar. Ja. Ja. Nou, we gaan toevallig oh, ja. uh, volgende week op, uh, op Artes op het conservatorium in Zwolle gaan ja. uh, we een optreden. Ja. Dus dat is allemaal aan Dominique te danken. Ja. En ik denk ook veel connecties met bijvoorbeeld Bad Love Baby. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik ja. ja, kijk, ja, daar, daar komt het ja, dat door. Dat is toch fijn. Ja, ja. Ja. Wow. Hij wil gewoon die moeke hebben. Wat een sluipel. Ja, uh, Oké, okay, maar, maar zo, zo werkt het wel. Maar hoe zit het, uh, want als we het dan toch even over optredens hebben. Hoe zit dat uh, nu met, u, met jullie? Uh, kunnen jullie uh, toch uh, enigszins zien aan uh, het aantal optredens wat jullie hebben, dat het uh, daarin loopt? of? Uh, is het, zijn er andere dingen gaande binnen First? Nou, het, het, het verschilt een beetje per periode. We hebben nu al gelukkig wel weer wat dingen staan. Mm. Dat is heel leuk. Nou, bijvoorbeeld zo'n ding op Zwolle en op Koningsdag en een paar andere aan, En we gaan ook naar Engeland. Paard. Paard. Paard. Paard. Oh ja. Paard, en, uh, ja. En, ja. In. en Engeland inderdaad. Liverpool en ja. in Londen is confirmed. Ja, we gaan uh, in Engeland spelen aankomende zomer. Daar gingen we sowieso al heen. Ja. Voor uh, Oasis, die weer bij elkaar is natuurlijk. Ja. Daar gaan we met z'n allen heen. En dan uh, ook een paar optreden spelen. Dus we zijn wel, we zijn wel lekker bij. Ja, hoe doe je dat dan? Als je dan op een gegeven moment... Ja, ja het is, dat is natuurlijk leuk hè. Oasis, uh, broertjes Gallagher. Want ik neem aan dat ze alle twee ga, op het podium uh, gaan nou, staan. dat mag ik wel hopen. Ja. Ja, dat ticket wel heel duur. Ah, nee. ja. we in <laughs> een latere show. Misschien zijn ze alweer uit de kerk. En Paul ja, ja, ja. heeft trouwens een first cd en een first shirt. Je cool. Meen je niet? We ja. hebben de hand geschud. Ja? ja. ja. Uh, dus hij is wel uh, op de hoogte van het bestaan van een lijstje ja, Ik denk dat hij nu aan het luisteren is. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja. En zou het misschien jullie helemaal niet verbazen als hij zegt... Doen jullie het uh, support eventjes? Nee, ja, wij staan er wel voor open. Ja. Hey, het ah. het de cd, ja. We wachten eigenlijk op het telefoontje. Ik maar... ja. ja. ja, ben Richard Ashcroft uh, vergiftigd al. Uh. <lacht> ja. Ja, Richard Ascroft, voor die mensen die... Uh, dat is een soort van kloon van Ruud de Wild. <lacht> ja. Hij loopt allemaal mensen omver. Ja, dat... Suite uh, dat, ja. symfonie, toch? Ja. Dat is van hem. Dan duwt iedereen omver. Ja. Ja. Uh, hebben jullie eigenlijk uh, clips gemaakt over... Uh, want uh, oh, zo kom man, ik erop oh, man, van uh, Richard oh, Ashcroft. <laughs> oh, Jij ja, dacht dat die harddisk heftig was. Nou, <laughs> <laughs> De hoe zit het? We hebben één keer uh, een soort... Uh, ja, een hele foute, uh, slechte clip opgenomen. Met een soort van corona als thema. Dat vonden we allemaal helemaal kut. Maar ja. Maar uh, <laughs> was een soort van... Uh, Bo heeft een neef en dan. Uh, nou, ja, nou, dat is nog steeds een neef. een <laughs> uh, broertje van Joep in ieder geval. Dat, ja? En dat is ook een neef. Oh, dat zei hij ja, al. Okay, okay, zo. ja, ja. Die uh, zou een keer, want ik studeerde iets met films die wou een gratis clip voor ons maken. Dus nou ja, Nederland hele dag, shoot, Uiteindelijk heb ik nog in bad gelegen met, met al mijn kleren aan. Oh, met jas. Met jonge, jas. Ja. Ja? Oh, nou, die clip is er nooit van gekomen. Want elke keer vroegen nee. van, wanneer is die clip? Ja, dan ja, ja, ja. hadden we een ander schoolproject. Dus was dit klaar. Nou, ja. oké, okay, prima. Geen ja. clip. Was toch een matige clip? En ja. laat! Hadden we dus een hele dikke auto gehuurd. 300 euro. Bla, bla, bla, bla, bla. Die hadden we ook gebruikt. Dus, dat is de auto van de voorkant van onze nieuwe plaat. Ja. Nou, dus we hadden eerst die foto's gemaakt. En dan wachten we van, nou, dat is ongeveer 50 van onze videoclip. Ja. Nou, ja, precies. Dus nou, we hadden uh, dan niet een neef, maar een collega van jou. Ja. Hadden we meegenomen... En die is dus, nou ja, ik wil hem niet de schuld geven, maar die is waarschijnlijk vergeten het knopje in te drukken. Of daar is iets misgegaan. Maar wel oh, uh, gewoon. Die heeft, heeft de record, record in te drukken. Ja. Ja. Dat dus. En die, man, die beelden? Die alle beelden, beelden waren weg. van, ja, ja. van dat we ja, ja. de auto zaten, zijn allemaal weg. Dus nu hebben we allemaal ja. nog alleen dat we. Maar wij zijn wel uh, op dit moment bezig met um, toen wij onze verlies hadden van onze nieuwe plaat, hebben we ook alles, uh, alle audio opgenomen en hebben, nou, met camera's ook video opgenomen. Dus we zijn op dit moment bezig om daar wellicht wat van te maken, dus stay tuned, want oh. misschien komt er, iets. Komt er wel oh. iets van een live dingetje oh, oh. uit, oh, Oké, okay, ja, we okay. mogen nog niet te veel. Ja, ja. Het, is, het is dus niet zo iemand die je stekker ergens in uh, steekt en vervolgens USB-overleden en dat soort dingen. Nee, nee, nee. <laughs> ja, ja, ja dat dry. zal hij nog wel even te horen krijgen. Ja, ja. ja goed. Uh, Ach, ja, ik leef met je mee Marcus, dus uh, <laughs> wij ook, wij ook. Ja, zie je. Um, goed, dus, dus dat. Uh, dat is het uh, verhaal uh, clips. Uh, uh, maar ja, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, zeker in deze setting... Uh, dat, uh, hè, want je hebt een, uh, jullie hadden het nu over TikTok uh, net... Uh, waarom jullie dit uh, hebben gedaan. Dat zou natuurlijk... Uh, en anders, als je toch nog mensen zoekt... die een clip willen maken... Zo, hier staan ze. Ja, ja. ja. Nou. Marcus? Dus ja. <laughs> ja, ja, maar nou ja, uh, meteen al... Omdat hij aanraakt graag Een soort omgekeerde koning Midas. Uh. <laughs> Ik kom niet meer bij je. joh joh joh Nou, goed. Uh, ik, ik, ik, laten we het weer een beetje serieus houden. Ja. Um, ja, we, gaan, we gaan jullie straks in het volgende uur nog een keer... Uh, nog even aan het woord uh, laten. Dus, dus, dus dat straks. Maar eerst uh, weer even muziek, want uh, daar is het weer tijd voor. Uh, en dat is Eden. En die mail die kwam ik uh, van, uh, van de week weer even tegen. Vandaag eigenlijk. ...van Sidney Francis en die is van uh, Cardigan In... ...en hij heeft uh, zelf ook een label. La, La Camarade heet die uh, label. En daar is Sakaram een voorbeeld van... ...die we hier in de studio hebben gehad. En Aiden is trouwens ook een van uh, die uh, mensen die op dat label staan. En dat is het nummer wat uh, daarop uh, te vinden is Operative. Zoals gezegd, een nummer wat uitgebracht is op La Camerade. En dat was Aiden met Operative. En wat je nu net hoort, dat is een Rob Agda Award klant. En wel van 2023. Daisy Bellis. En dat nummer wat je hoorde was Funny. En bovendien, zij gaat morgen haar EP uitbrengen. En dat is de debuut EP. En dat de EP die heet Dragons Fly. We gaan nog, uh, volgens mij nog, denk ik, twee nummers uh, laten horen. En dit is ook een single die vrijdag, dus morgen, uh, want als we dit uitzenden, is het uh, donderdag 20 maart uit gaat komen. En dat is de nieuwe van Koolbak. En dat nummer dat heet Closer to the Sun. Wake up, it's a new day. Going round in circles are between De nieuwe single van Koolbak die morgen uitkomt. Want als we hier uitzenden is dit 20 maart. En morgen is het vrijdag de 21ste. En dan is deze single uit. Koolbak met het nummer Closer to the Sun. We gaan dit uur zo langzamerhand afsluiten. En dat is ook wel weer grappig. Want ja, je moet op een gegeven moment op alles letten wat er uitkomt. En een van de nieuwe dingen die uh, ja, uh, onlangs is verschenen... Uh, ...is uh, de nieuwe single van Portland Rider. Ja, uh, ze bestaan nog steeds. En ik denk van, oké, okay, dus dan moet ik ook uh, daar even nog uh, wat mee doen. En inderdaad, die single die is al alweer een tijdje uit. Niet zo lang hoor, maar we uh, zijn er nog goed genoeg uh, om erbij uh, te zijn. Dat nummer dat heet uh, Speak Low en daar sluiten we dit tweede uur mee af.